Zijn naam is commissaris van In... en hij zit nog altijd met een probleem. Allee, Frank Geldof was dus eigenlijk een heilige. Daarmee weten we tenminste met zekerheid... dat hij zijn gezin niet heeft uitgemoord. Want heiligen doen zoiets niet, hè Guido? Ach, misschien is het beken wel geweest... Is het jou niet opgevallen dat Van Poeke al bij al maar weinig positief was over zijn dochter? Eerlijk gezegd niet, nee. Zeg, wat staat Bruinhoge daar te doen? Stop eens. Zeg, wat zet je hier aan het doen? Uh, uh, ben ik ik thuis van Frank Geldof in de ik dat je gevraagd hebt? Nee, je staat in de Damse Vaart te vissen, bruinoger. Hij paart het nuttige aan het aangenaam, hè, Pieter. Kan ik toch geen uur dan een stukje in een auto blijven zitten? Nee, dat, dat is zoveel te veel heb van. En zeker hier. Hoeveel een kilometer in het rondekijden. Die bakkersauto. Is die soms van u, Breinolde? Ah Ja, dat is mijn de nieuwe Peugeot, commissaris. Moest die nu echt in zo'n lelijke kleur zijn, ja. ja en, al iets gevangen? Nog geen pistool opgevist? Eh, negatief, inspecteur. Volgens mij valt er hier absoluut niks te vangen. Maar ja, het is het gebaar dat telt, Zullen we maar zeggen. Nou ja, aan uw uitleg zal het niet liggen. Bon, schuif je maar een meter of vijftig op naar Ginder. Eh? Want je moet voorlopig ook meneer Van Poeken zijn huis in het oog houden. Dat doet nog. Ja, en dan nog iets anders. Is hier gisteren een leverancier van caviar aan de deur geweest. Van, van caviar? Meende je dat nu echt, commissaris? Nee, ik vraag dat om interessant te doen. staat hij hier alleen op wacht? Dat is toch tegen de regels? Ah, nee nee, nee, nee, ik ben met vier, waar zit die dan? Die is wat verderop aan het zwemmen, of wat? Nee, commissaris, die is aas, nou. <lacht> aas gaan halen. Aas gaan halen? Wormen en zo. Ah, maar ja, het moet toch een beetje druk zien. ...dat ik dat echt hè, eens gekeer... <lacht> Kom, ook rijd maar op verder. Of ik krijg hier een slappe lach. Ook het beste, hè, dat van achter. Die tuinman, die Albert... Die zijn antecedenten zijn ondertussen toch al grondig gecheckt? Affirmatief. Hij drinkt inderdaad graag een pintje te veel... maar voor de rest is er niet echt iets op hem aan te merken. En die werkkoffer die in de badkamer van de kinderen stond... was niet van hem. Dat is al zeker, heeft Vermeer gemeld. Maar van die klauwhamer weten we nog niks met zekerheid, hè? Negatief. Maar die zat zodanig ondergestold bloed- en huidweefsel dat we ons daar niet te veel illusies over moeten maken. Zeg, waarom moet André nu ook van Poeken zijn huis in het oog houden, Pieter? Gewoon, een ingeving van mij. Je weet maar nooit, hè. Nee, nee, u begrijpt me blijkbaar niet goed. Ik wil wel degelijk dat die twee blikjes aan de villa van meneer Geldof worden afgezet. Ja, ja, er staat iemand om zijn ontvangst te nemen. Een vissende agent. Ja, dat is grappig, ik weet het. Goed, ik reken erop, hè. En de factuur mag u dan inderdaad naar PC Buster sturen. Zoals gebruikelijk. Ja! Johan! Monsieur le Commissaire! Un deuvel bien frais, s'il vous plaît! Oei, oei, oei! Je zit precies in vormen. De Commissaris heeft zo pas een leuk extraatje versierd, Johan! Ah bon? Toch een legaal extraatje, zeker? Hele, hele, he? hele Niet moeilijk doen, gij, hè? Zij, eh, Commissaris, à propos. Ja. We zien weer, eh, madame Camartes, niet zoveel in mij dat dit. Zeg jullie je bent gezet zeker. Ja. In een geval, als je onderdak zoekt, heb een zetel die leest uit. Die Jos hebben we geprobeerd. Ah, Maak dat je wegkomt. <laughs> of ik laat je oppakken voor excessieve humor in het openbaar. <laughs> Hoi, oh, oh, oh. Ah, inspecteur. Hey, en ah, wat zat ze? Een spaarrood? Liever een deca Johan. Oei, oei. oei, Hoi, ik is dat Wat is er met man aan zit? Let er maar niet op. Wat nieuws was er op het bureau? Vermeer heeft al gegevens over de voetsporen die in de tuin gevonden zijn. Dat waren sporen van Frank Geldof zelf, van zijn vrouw en van de kinderen. En geen andere? Nee. En dan die thermostaat, die is waarschijnlijk gewoon defect. Vermeer heeft geen aanwijzingen gevonden dat ermee geknoeid zou zijn. Nou, en wie checkt er nu de inhoud van die palmtop van Geldof? Jij denkt echt dat daar iets geheims in staat, hè? Guido, Frank Geldof had geen enkele pc in huis... Tot nu toe hebben we tussen zijn spullen daar geen enkel deftig document gevonden. Op zijn werk was er ook al niks te vinden. Daar hebben we wel maar op een vlakke grond gekeken, hè? Ja, voorlopig kunnen we daar ook niks meer gaan doen, hè? Martin Salas zal me toch nooit de toestemming geven... om een huiszoeking te doen als ik geen serieuze argumenten heb. En wat denk je dan in die op te vinden, Pieter? Guido... Zijt je nu een rechercheur of doe je maar alsof? Frank Geldof had duidelijk contacten op verschillende niveaus. En daar vinden we geen enkel spoor van. Dat kan toch niet, ja? Nou, jongetjes, alsjeblieft. had dus herusemaat een voor ze dat in niet tegen. Kijk hier, een beugel en een deken. Gezondheid. En jij hebt ondertussen contact opgenomen met Caviar House. Bespeur ik daar een verwijtend ondertoontje? Ja, ik heb met hen gebeld en gevraagd waarom ze die bestelling niet afgeleverd hebben. Dat hadden ze niet gedaan, omdat ze in de krant gelezen hadden wat er gebeurd was bij Geldof. Oh. En dan heb ik ze inderdaad verzocht die caviar toch af te leveren... ...waardoor ik te weten ben gekomen dat ze daar regelmatig caviar leverden. En dat ze dat altijd moesten factureren als relatiegeschenk. Precies, of je kon dat niet gewoon te weten komen door een naar te vragen. En wat voor reden heb je opgegeven om, om die caviar in handen te krijgen? Ik heb gezegd dat het bewijsmateriaal was... Ja, ja, ik weet het. Heel stout van mij, maar zo'n kans op gratis kaviaar, die laat ik niet liggen, hè? Zo... En dat noemt zich een onkreukbare speur. Hoe zit het? Wat is het Hallo, Guido. Wie geht's? He, commissar, mag ik me voorstellen? De naam is Gerhard. Udo Gerhard. aangenaam. Misschien is geen f opgedoken of zo? Nee, nee, helemaal niet. Het is een compleet mysterie. Nog een beetje slaan? Nou. Wat gaat er nu met deze bus dus gebeuren? Mm. I wish I knew, Keith. Mm. Wat denk je? Zal de oude van Poeken de boel willen opdoeken? Ah, dat is best mogelijk. Mag ik nog een beetje wijn? Mm -hmm. Nou, ik zou het jammer vinden als bedrijf op huid te bestaan. Want Ik kwam er heel graag. Ja, en vooral bij mij, hè? <laughs> Ik heb nooit verborgen dat ik een boontje voor u heb, hè, Marlies? Nee. Net zoals ik nooit verstopt heb dat ik niks voor u voel, hè. Je weet toch wat dat betekent, hè? we vroeg of laat toch met elkaar in bed belanden. Mm -hmm. Dus, eh... Uh, waarom nog langer treuzelen, hm? Ah, ja. ja, Charmant Baaske, hè? Die Oedo. Hm. Maar ik ben wel blij dat hij eventjes naar het wc is. Dat is wel een beetje zenuwslopend. hè? Wat doet hij voor de kast? Niks, hij hier tot zoiets. Uh. Oh, zijn leeftijd. Hoe huh? oud is die? 31, 32? Nou, Oké, okay, Pieter, jij hebt gewonnen. Ik zal het je maar vertellen. Hè. Ik, ik heb vannacht bij hem geslapen. Ach, zo? Ja, ik, ik ben hem gistermiddag toen ik van Vlissingen naar het bureau liep. Toevallig ah, tegen het lijf gelopen. Toevallig? We wat staan praten. en enfin, met de rest heb je eigenlijk geen zaken, hè? En ik heb er al dik spijt van, maar het was sterker dan mezelf. Ben je nu tevreden? Widow, wanneer is die arbeid voorbij? Peter helpt me, alstublieft. Niks van Gidoke, trek er uw plan mee, jong. Ik ga naar huis. Oedo, Vele grus, hè. En een dikke merci voor die twee uh, duvels, hè. Je du bent een engel. Ja, gedaan, commissar. Bisbal. Ja. Alszo. Wat gaan wij vanavond doen, Guido? Neem die blikjes kaviar maar mee naar Martin Salas. Ik raak geen bewijsstukken aan. Van Salas gesproken. Vertel me nu eens hoe het komt dat gij ineens niet meer op de zaak geldof zit. Oh, daar heb ik nu echt geen goesting voor, Van In. Je moest maar wat vroeger naar huis gekomen zijn. Ik wil nu gaan slapen. Maar het is nog geen half tien. Ah, wel, als werkende moeder heb ik zware dagen, ja? Je wilt dus zelfs niet weten hoe het met mijn onderzoek staat. Ah, wel, geloof het of niet, Van In, maar dat interesseert mij nu inderdaad niet. Nee. Ook niet als ik u vertel dat ik morgen met Cindy Carlier ga praten. Maar, maar van hem, dat kunt u toch niet doen? Allee, officieel is Cindy Carlier toch niet in uw zaak opgedoken? Toch wel, toch wel. De oude van Poeken heeft verklaard dat ze me een soort chantagebrief gestuurd heeft. Oh nee, zeg dat niet waar is. Ik je beseft toch wat dat voor mij betekent, hè? Nee, duidelijk niet.